Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Reizigersorganisatie Rover verwacht dat problemen met de dienstregeling op het spoor nog twee maanden aanhouden. Volgens Rover heeft ProRail laten weten dat er nog tot 1 oktober krapte is in het rooster. Dat is door ProRail zelf nog niet bevestigd. De afgelopen dagen vielen er meerdere treinverbindingen urenlang uit door een tekort aan treinverkeersleiders... Rover wil een compensatie voor passagiers die extra kosten maken voor eigen vervoer. Het staat NASA vrij om alleen met het bedrijf SpaceX van Elon Musk in zee te gaan voor een bemande maanmissie. Amazon-baas Jeff Bezos had een klacht ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder... omdat hij met zijn bedrijf Blue Origin ook een contract wilde afdwingen. Maar hij kreeg geen gelijk. SpaceX won in april de aanbesteding voor de nieuwe maanmissie, onder meer omdat de prijs lager lag dan die van Blue Origin. Het is de bedoeling dat binnen tien jaar weer een Amerikaan op de maan landt. Nog twee grote Amerikaanse bedrijven gaan hun medewerkers verplichten om zich te laten vaccineren tegen corona. Het gaat om supermarktketen Walmart en entertainmentconcern Disney. Bij Walmart geldt de verplichting alleen voor het kantoorpersoneel. Winkelmedewerkers worden met een beloning van 150 dollar gestimuleerd om een prik te halen. Bij Disney gaat het om al het vaste personeel in de VS dat geen vakbondslid is. De politie heeft een man van 29 uit Almere opgepakt voor de diefstal van zeldzame Pokémonkaarten. Hij is de derde persoon die voor de roof wordt aangehouden, waar een vierde wordt nog gezocht. De verkoper uit Kampen werd thuis door twee mannen opgesloten in een kast toen hij de kaarten liet zien. Daarna gingen ze met de kaarten vandoor. De kaarten waren zo'n 50.000 euro waard. Waar ze nu zijn, is niet bekend. Mogelijk zijn ze doorverkocht. Het weer vannacht waait het stevig. Aan de kust kunnen windstoten voorkomen van 75 km per uur. Verspreid over het land vallen buien met kans op onweer. Ook de komende dag blijft het stevig waaien. Opnieuw vallen er buien en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Het is de Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. So tomorrow Flow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 you know. De van de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. Side. Don't stop reaching 'til you touch the sky. En Zomerheers. zomerheers.